De Blindganger. Een hoorspel geschreven door Roddy Wingfield... in de vertaling van Loes Moraal. Regie, Hero Muller. Wat is er voor lawaai? Dat is het auditieve deel van een van de alarmsystemen... dat in werking treedt als iemand de kluis nadert. En Jones, wat voor open... Dank u. Hier slaan wij onze voorraad ruw materiaal op. Goud, zilver en platina. Ik hoef u natuurlijk niet te zeggen dat u niets mag aanraken. Is dit zilver? Voor mij is het tin. Ik verzeker u dat een expert daar anders over denkt, sergeant. Legt u dat alstublieft neer. Ik voel alleen maar eventjes hoe zwaar het is. Wat zou ik nou voor een zo'n ding moeten betalen... Een baar van een kilo komt in de buurt van zo'n 200 pond. Het goud is natuurlijk aanzienlijk duurder. En voor hoeveel licht hier? De inhoud van de kluis is verzekerd voor drie kwart miljoen pond. Ha. Het water loopt me in mijn mond. Vergeet u ooit wel eens de deur te sluiten. <laughs> Beste sergeant Terry, het wordt mij onmogelijk gemaakt om dat te vergeten. Zou ik het namelijk vergeten dan rinkelen op de hele afdeling bellen en flitsen lichten... Net zolang tot de deur dicht en goed afgesloten is. Tjoe, jongen. Dit is wel allemaal even anders dan toen ik de vorige keer hier was. Wat toen u de vorige keer? U werd hier nooit geweest. Ja, dat was voor uw tijd, meneer Wopsle. Ik ben echt alles in deze kluis geweest. Ga eens kijken, dat is. Uh, even kijken. Ja, dat, dat is nou al veertig jaar geleden. Voordat uw firma hierin trok. Veertig jaar, Ja. Dat moet dan tijdens de oorlog zijn geweest. Inderdaad. Het leger had de meeste gebouwen in de omgeving gevorderd. En mij stopten ze hierin. Ik was ook bij de EOD. Wat is dat? De explosieve opruimingsdienst. Ach, dat is interessant. Ja. Mijn kantoor was... Uh, kijk, daar in de gang. En mijn bed stond in deze kluis. Veiliger kon je tijdens de bombardementen niet liggen. Mm -hmm. Nou, als u deze baan krijgt, sergeant Harry... dan zouden we uw verhaal heel graag willen hebben voor ons personeelsblad. Zou dat er nog meer hebt, sollicitanten? Een paar. Maar toch niet van mijn liever, hè? Wacht even. Dit is een mooi verhaal voor jullie personeel, lad. Ik herinner me een nacht. Ik stommelde hier stom, dronken naar binnen. Dronken? Drinkt u dan? Ja, niet meer zoveel als toen. Uh, wij zouden graag zien dat de man die wij benoemen... een gematigd mens is. Nou, met het salaris dat u betaalt zal hij wel moeten. <laughs> toen ik aankwam, zag ik een bouwput. Gaat u uitbreiden? Ja. Ze leggen de fundering voor de nieuwe uitbreiding... en versterken meteen die buitenmuur daar. Nou, ik vind anders dat hij er sterk genoeg uitziet. Ach zo. Zo, dan moeten we echt verder. Ja. Doe maar rechts, Smith. En wel controle dat ze de lift voor ons naar beneden sturen. Deze kant, sergeant. De enige manier om boven te komen is met de lift. En ze zullen hem niet naar beneden sturen voordat ze ons gecontroleerd hebben. Zo, en hoe doen ze dat dan? Vanaf het moment dat we de kluis verlaten hebben, zijn we geobserveerd via een gesloten televisiecircuit. Nou, ja, ik wou dat u me dat eerder verteld hebt. Ja, ja, ja. Als we ook maar iets zien dat verdacht lijkt, dan kunnen ze zich met de politie in verbinding stellen. en is het gebouw in een paar minuten omzeeld. Ah, nou het zei dat we de toets nog staan hebben. Ja, wie. Ze zagen dat u met mij samen was. Nee, u wat ik me afvraag, meneer Rozen. Als alles zo onfeilbaar is, waaruit u daar nog een veiligheidsbeamte voor nodig Dat is een goede vraag. De opslagplaats van metalen, die u net gezien hebt, is niet het enige dat we hier hebben. Zoals u al zei, terecht, de beveiliging van de kluizen is onfeilbaar. Dieven maken geen enkele kans. Hij is beschermd door zeven verschillende soorten alarminstallaties, verspijkt over het hele gebouw. En het mechanisme om de kluis te openen is computergestuurd. Zo, hoe werkt dat? Wel, als ik en twee andere leden van de staf niet de goede codenummers... die trouwens iedere dag wisselen, in de computer invoeren... blijft die kluis hermetisch gesloten. Bovendien kennen wij elkaars codenummers niet. Zo, naar u. Bij de weekends en tijdens de vakantie gebruiken we een tijdslot dat de computer uitschakelt. Nee, wij hebben geen slapeloze nachten omdat we ons zorgen maken over de pluis. Waar maakt u zich dan wel zorgen over? Over de rest van de fabriek, de werkplaatsen. Ziet u, wij maken allerlei soorten artikelen van edele metalen. Gouden, en zilveren voorwerpen, herdenkingspenningen, geschenkbekers enzovoort enzovoort. Dat betekent dat we onze elementalen uit de veiligheid van de kluis moeten halen... en overbrengen naar de fabrieksvloer. En op dat punt zijn wij kwetsbaar. Iedere dag gaat er zo voor duizenden ponden aan materiaal rond. Tje, maar hoe kunt u er nou zeker van zijn dat ze hun werk niet mij naar nemen? Meneer Robson. In orde, Bradford. Ik heb het ook gehoord. Dit beantwoordt met één uw vraag, sergeant. Wilt u zo vriendelijk zijn uw zakken binnen ze buiten te keren? U bent onderzocht door apparatuur... ...die reageert op de aanwezigheid van goud, zilver of platina. Er wordt positief op u gereageerd. Ik, ik heb een gouden vulling in mijn kies. Ik denk dat er ook een beetje meer dan dat gereageerd wordt. Ja, mag ik u verzoeken, Efterjan? Hier is het. Ik nam het weg toen u eventjes niet keek. Ik, ik, ik wou eens zien of u veiligheidssysteem te pakken kon nemen. Ik ben overtuigd, het is onmogelijk Ik meen dat ik u gezegd had niets aan te raken, ja, sergeant Natuurlijk, maar denkt u nou echt dat het einde gezien heeft tegen een misdadiger te zeggen? En um, dat ding werkt zeker ongeveer net zo als de oude man-detector Ja, dat zou wel zijn, ja uh, Laat je dit even naar de kluis terugbrengen, Bradford Jawel, meneer uh, Wel, u hebt nu alles gezien, sergeant En wat denkt u van de baan? Ik denk dat die op het lijf geschreven is een vlaagje van een cent. Ik geloof niet dat wij deze baan op dit niveau inschatten. Nee, natuurlijk nee, nee, nee, niet. Een beetje beroerde woordkeus. U schroeft het salaris een beetje op... en u zult er mij verder niet meer over horen zanigen. En uh, uh, waar is mijn kantoor? Oh, niet zo vlug. Het kantoor van de veiligheidsbeamte komt in het nieuwe gedeelte... als dat klaar is. En wanneer wie is dat? Ze zijn nog pas met de fundering bezig. Tegen het eind van de maand. Oh, Dat komt er prima uit... Toen ik de pensioengerechte de leeftijd had bereikt... ...vroegen ze me nog een paar jaar aan te blijven als magazijnmeester. Maar het eind van deze maand... ...zet ik definitief een punt achter mijn carrière bij het leger. Mooi. Nou, dan hebben we alle twee de tijd om er nog eens goed over na te denken. En als u in die tussentijd een besluit hebt genomen... ...dan laat u ons dat wel weten. Ja, maakt u zich niet ongerust, meneer Robson? Ik zal niks anders accepteren. Als ik u was, dan zou ik niet te overhaast handelen. U weet één vogel in de hand. Ja, ik weet zeker dat die baan me hier enorm zal gaan bevallen... Um, wat ik nog zeggen wilde. In uw advertentie stond iets over reiskostenvergoeding bij sollicitatie. Maar de kazerne is toch aan de andere kant van de stad, eh, sergeant. En u kwam met een jeep. Ah, ja, nou, dan zal ik daar niet verder op aandringen. Ah, nou, u weet hoe u eruit moet komen. De gang rechtdoor en aan het eind linksaf. Ik zal de bewaker bellen dat u eraan komt. Nou, ik ben erg onder de indruk, meneer Robson. We zien elkaar wel weer. Tot ziens. Dat denk ik niet. Zo. Dus dat is Sergeant Derry. Ja. Wat denk je van? Nou, een stuk ouder dan ik me had voorgesteld. Die man is een ietsje ouder dan ik. Precies, meneer. Ik bedoel, goede granade. Hij ziet tenminste tien jaar ouder uit. Dat is een lichamelijke conditie. Laat ook nogal wat te wensen over. Die man is minstens twaalf kilo te zwaar. En een drinker. Nee, ik denk niet dat we ons het hoofd hoeven te breken over de vraag of we hem op de voorbracht lijst... Sorry dat ik je moest laten wachten, corporaal. En? Hoe liep het sollicitatiegesprek, sergeant? Niet slecht. Maar een, een moment dacht ik waarachtig dat ze me die baan zouden gaan aanbieden. <laughs> <laughs> maar mijn natuurlijke charme heeft op het eind behoorlijk te strikken de benen gejaagd. <laughs> maar uh, is het u gelukt goed rond te neuzen? Ze hebben me alles laten zien. Ja, echt? Van binnenuit komen we nooit die zien. Dat is onmogelijk. Je kan niet eens in de buurt komen. Op een afstand van 100 meter hebben ze je al te pakken. Nou, dat is zo ongeveer wat we verwachten, hè? Hij, hij nam me mee de kluis in. Want ik zag al dat spul liggen. Oh, goud, zilver, platina. Niet teleurgesteld zijn, sergeant. Dat spul moet er op de een of andere manier uit te halen zijn. Ik wou dat ik een manier kon bedenken. Ze hebben het daar zo goed voor me Zeven verschillende alarmsystemen. Computercontrole, gesloten televisie, zeg Nee, je zou een leger moeten hebben om dat pand binnen te dringen. Ah, maar nou vergeet u even, sergeant, dat dat precies is wat u tot aan het eind van de maand heeft. Een leger. Oh. Soldaat Freezer! Ah, uh, morgen, sergeant. Uh, soldaat Freezer, je roept niet alleen in diensttijd, wat op zichzelf al een misdaad is. Maar bovendien heb je er mij ook nog eens een keer niet een aangeboden. En dat is onvergevelijk. Neemt u me niet kwalijk, sergeant. Alsjeblieft, gaat u gang. Gaat. Eigenlijk wil ik net even naar buiten gaan om u te zoeken. De, de, de kolonel, die wil u spreken. Oh, waarover? Nou, dat heeft hij niet gezegd, hè. We worden niet graag de telefooncentrale als afluisterapparaten gebruiken. En ik heb jou niet aan de baantje geholpen om opeens ethisch te worden, mannetje. Uh, nee, dat is zo. Wat ik begrepen heb, sergeant, is dat een stelletje Krapen van de financiële controledienst onverwacht beneden is geweest. U hebt 70 pond in kas. Er worden hier toch geen vieze spelletjes gespeeld, hè? Bij een onverwachte controle vind je altijd een tekort in de kas. Als mijn oude commandant zoiets ging doen... liet hij ons dat een week van tevoren weten. En denk je dat we ooit een penny tekort hadden? Die nieuwe jongens hebben geen nozie. Nee, sergeant. Ik zal ze zeggen dat je het met mij me eens bent. Ach, dan nou kan ik weer rond gaan rennen... en zien dat ik het op de een of andere manier weer terugleg. Ach, ja. Um, jij hebt zeker ook geen 70 pond gespaard... voor een of ander goed doel, hè? Ik ben bang van niets, sergeant. Jullie jongen, jongens, jullie verdienen een smak geld en je maakt alles op. In ieder geval zou je wel eens om een afscheidscadeau hebben kunnen sparen. Nou ja, laten we hopen dat corporal me van dienst kan zijn. Eh, uh, toevallig heb ik nog iets gehoord, sergeant. Nou, kom op, kereltje. Uh, de kolonel bevindt van de militaire politie bij zich. De MP? Toch zeker die voor zo'n luizige zeventig polt. Wat komt die voor? Dat is alles wat ik gehoord heb. Nou, voor wat je wel gehoord hebt. Bedankt, jongie. Ik kan maar beter gaan kijken wat er aan de hand is. Goedemorgen, kaptein. Uh, Goedemorgen, sozant. Zeg, de bovenmeester heeft namelijk nou gevraagd, hè? Ja, ja, ja. ja Ga zitten als je wilt. Hij heeft uh, op het ogenblik iemand bij zich. Oh ja? Iemand die ik ken? Uh, neem me niet kwalijk, sozant. Ik, uh, ik heb ontzettend veel te doen. Als ik een sigaret had, zou ik u er een aanbieden, kaptein. <laughs> nee toch, sozant. Die dingen zijn te koop, wist u dat niet? Oh, handig om te weten als ik ooit nog in zonde kom te zitten. Dank u. Heeft u een vuurtje? Uh, hier. Hoeveel heeft u nou voor die aansteker betaald? Vijf pond tien. Vijf pond tien? Ha, ik kan u er een eindje helpen. Precies dezelfde en twee maal zo goed. Dertig shilling. Ja, maar dit is er een van u. Ah, <laughs> oh ja. Nou, ik kan van dichtbij zien. Ja, dat is een van die hele dure. Daar heb je een kopie aan gehad. Ja, ja, het is goeie. Uh, waar wil zij hoogheid me over spreken? Dat zal u zonder twijfel vertellen als u binnen bent. Ha, kom op, vertel het me nou maar. U weet dat ik dat niet mag. Ik respecteer het vertrouwen van de kolonel. 70 pond tekort in mijn kas? <tie> Bedankt dat u het me gezegd hebt, kapitein. U, u weet dat ik zoiets niet gezegd heb. Als de kolonel dit zou horen, dan... Mooi, hè? Ja, kolonel. Ja, die is hier. In orde. Wilt u maar naar binnen gaan, sergeant? Ja, dat zal ik zeker doen. Morgen, kolonel. Ga zitten, Derry, ga zitten. Sergeant Parsonson van de militaire Politie kent u, geloof ik? Ja, inderdaad, kolonel. We zijn nou uh, vrienden. De whisky erover al gepakt, sergeant. We krijgen ze wel, sergeant. Enig idee waarom je bent, Derry? Nee, kolonel. Maar als ik op de een of andere manier ergens mee kan helpen. Alles je nooit op de afdeling? Alles loopt gesmeerd. Klopt je kast altijd? Oh, nou, nou, gek dat u dat vraagt, kolonel. Hoezo? Ik was juist op weg naar mijn kantoor toen u uw boodschap kreeg. Oh. Ik heb een stomme vergissing gemaakt. Ja. Gisteravond nam ik nog wat stukken door en intussen vond ik een bundeltje ponden. Nou, het weet van de hand dat ze uit mijn kas komen. Ik moet ze samen met een stuk in mijn tas hebben gestopt. Gelukkig dat ik ze vond. Ik leg het terug zodra ik weg ben. Oh, juist. Waarover wilde u me spreken, kolonel? Ja, dat doet er nu niet meer toe. Op weg om het terug te leggen, zei u, sergeant? Inderdaad. Dat neem ik van u over. Ik spreek de accountants tijdens lunchtijd. Kamperd. Heb ik die dan niet genoemd? Nee, ik hoor wel. Alsjeblieft, Saxiant. Als Dank u. Ik wil even natellen voor het geval u me te veel heeft gegeven. Dus 10, 20, 30, 40. Oh, wacht even, nee? wacht even. Kijk eens. Nog eens drie pond. <coughs> Moet tussen de voering van mijn jasje gekomen zijn. Ik had ze bijna over het hoofd gezien. Dank u. 65, 65, 68, 69, 70. Ja. <coughs> Dat lijkt in orde te zijn. Teleurgesteld? Tuurlijk niet. Prima. Dan ga ik nu maar naar mijn kantoor, Colonel. Nee, ga ja. zitten, Derry. Er is nog iets anders. Hé? Misschien wilt u het overnemen, Suzanne Passersen? Zeker, gewoon wel. Sergeant Derry, u voert het beheer over de magazijn in deze legerplaats. Hm? Inderdaad, Sergeant. Maar als u iets wil hebben, moet u het ervoor tekenen. Ik kan u niks onder de toonbank geven. Controleert u uw voorraden regelmatig? Natuurlijk. Tekorten? Nee, dat is heel goed. Dank u. Er is een flinke hoeveelheid legergoederen opgedoken... op verschillende markten in de Midlands en in Londen. Naar onze schatting gaat het om een bedrag in de buurt van de 3000 pond. Ja, dat is heel wat. Ja, meer dan u per ongeluk in uw tas zou kunnen stoppen. Ja. We zijn hier al een poosje van op de hoogte... maar we zijn er nog niet achter waar die goederen vandaan komen. Het ene blikbonen lijkt precies op het andere. Dat was zo, sergeant. Maar nu niet meer. Hoezo? Onze fabrikanten en leveranciers waren zo bereidwillig om mee te werken. Ze hebben verschillende partijen goederen van codenummers voorzien... En wij hebben alles zorgvuldig genoteerd. Zo. Wij weten nu dat de voorraden waar het om gaat... ...oorspronkelijk waren geleverd aan vier verschillende depots. En dit hier is er één van. Nee. Het enige wat er nu nog gedaan moet worden... ...is nagaan bij wie van de vier het lek zit. Nou, mijn voorraadlijsten kunt u zien wanneer u maar wilt. Ze kloppen tot het laatste blikje dientjes. Wij zijn niet geïnteresseerd in voorraadlijsten. Wij zijn geïnteresseerd in de werkelijk aanwezige voorraad. Wij hebben gemerkt dat die twee niet altijd met elkaar kloppen. goed. Goed. Om u gerust te stellen, zal ik mijn hele voorraad vanmiddag controleren. Oh, voor geen geld van de wereld zouden we u zoveel moeite willen bezorgen. Nee, nee, dat gaan wij voor u doen. Ik heb een team speciaal getrainde mannen voor dit karweitje. Ze zullen hier maandagmorgen vroeg zijn. Colonel, uh, het zijn zes man in totaal. Kunt u ze hier onderbrengen? Dat zal geen probleem zijn. Overlegt u dat maar met de kapitein Moor. Dank u. We willen niemand moeilijkheden bezorgen. Maandagmorgen dan, sergeant? Uitstekend. Ze gaan alles controleren. Afleveringsbriefjes, kwitanties, facturen. en natuurlijk de aanwezige goederen. Ik wil dat je sergeant Parsonson alle medewerking verleent, Darry. Ik ben er zeker van dat de sergeant op dit punt geen bevestiging nodig heeft, kolonel. Avond, sergeant. Gewone? Ja, graag, Grace. Is de baas hè? Hij heeft al naar je gevraagd. Meneer Deel! Wat is het, Grace? Ah, dat is Ja, Deel, Zeg, uh, even onder vier ogen Graag Die uh, whisky die ik van je heb, was toch niet achterover gedrukt, hè? Goede genade, nee, hoezo? Nou, we hebben een van de jongens van de militaire politie hier gehad Die zegt op zoek te zijn naar verschillende spullen die bij jou daar, laten uh, we ja, zeggen, verdwenen ja, zijn Toeval, wie was die van? De City, aan de andere kant van de bar Ja, die ken ik Vriend van je? Nauwelijks En ze hadden er ook flessen sherry zijn? Geïnteresseerd in sherry Misschien, als de prijs redelijk is we praten straks verder. Hij komt hier eten. Goedenavond, paas en Derry. Wat hoor ik net over goedkope whisky die je probeert te verpatsen? Die grote mond van jou brengt je op de een of andere dag nog eens in de moeilijkheden. Wat is hier ineens een haaststation? Als hij jou gezien had, Kroijs zou die gebleven zijn. Dat krijgen we nou. Wat doe je als je vanavond klaar bent? Ik ga regelrecht naar bed. Ja. Sinds vanochtend negen uh... uur ben ik achter elkaar op de been. Ik ben hard aan rust toe. Ik heb ook een dag gehad, Grace. Daarom hoopte ik op een beetje vriendelijkheid en begrip vanavond. Voor een prikkies als gewoonlijk zeker. Alleen een beetje praten. Ja, ik kan een beetje praten van jou. Het eindigt ermee dat ik je ontbijt sta klaar te maken. Ik ben gek op je bacon, Grace. <laughs> ja, dat weet ik. Kan je nog wat bestellen, Grace? Ja, ik kom eraan. Jean. Wat moet het zijn? Hier, ik hoor. Pak een stoel. Dank u. Praten ze wie ik buiten tegen het lijf liep? Ja. Hij zit ons vandaag wel op onze nek. Hij heeft de waard gewaarschuwd geen goedkope whisky te kopen. Hij brengt onze hele handen op scheep. Hoe ben jij gevaren? Nou, ik heb de voorraad even vlug gecontroleerd. We zitten behoorlijk in de problemen. Ja, nee, dacht ik ook. We zijn de laatste tijd een beetje te hard van slapen gelopen. Nou, zegt u dat wel? Er is nauwelijks nog iets over. Hij zegt dat er voor 3000 pond weg is. Ik denk dat het meer is. We hebben het veel te goedkoop van de hand gedaan. Nou, dat weet ik, dat zeg je al door. De vraag is, wat moeten we aan maandag doen? Kunnen hier vriendjes van andere depots ons niet helpen? Die voelen paarsansans adem ook in hun nek. Geen kans? Geen enkele. Nou, nee, dat is het dan. Het ballonnetje klapt maandag uit elkaar. Daar ziet het wel naar uit, sergeant. Nou, nee, dan moeten we ervoor zorgen hier zondagavond weg te zijn. Jammer, ik hoopte voor ik wegging nog één echte grote slag te slaan. Grace? Ja? Voor mij nog eens hetzelfde en een biertje voor de koorveravond. Hallo, Grace. Ik was vandaag nog op ons oude lievelingsplekje, Grace. Oh. Alsjeblieft, corporaal, pak die van de sociaal toch even af. Ja, je. Dank je. Ja, Grace, ik uh, heb gesolliciteerd aan een baan als veiligheidsbeambte bij Consolidated Silversmith. Die krijg jij nooit. Waarom niet? Ze kennen me toch niet? Ik zag mijn oude slaap partieren. Het is nou volgepakt met bare goud... <laughs> Kende u Grace dan tijdens de oorlog als sergeant? Ja, niet zo goed als ik gewild had. Ze was toen een mollig knap vrijwilligstertje dat de boeren hier hielp. Haar pompoenen waren het voorwerp van veel afgezende in de kazerne. Ja, Grace. Dat kan je wel zeggen. En hoe staat het met het betalen van de drankjes? Nou, zo veen ben ik niet, Grace. Ja, alsjeblieft, hou de rest maar. Dat is te kort. Yes. Ja, is het wel. Korporaal? Ja, sergeant. Alsjeblieft, Grace. Dank je. Het was er niet eens zoveel veranderd. Nog net zo solide als toen. De veiligste plaats tijdens een bombardement, zoals ik toen al gezegd heb. Met jou erbij was geen enkele plaats waar een bed stond veilig. <laughs> ik nam nu voor het risico om een bom op mijn kop te krijgen. Nou, eh, bommen kregen we altijd meer dan genoeg. Deze stad werd er echt door geteisterd. In één nacht kreeg ik te maken met twaalf onontplofte bommen. Twaalf. De volgende dag heb ik op het postkantoor allemaal geld opgenomen... en meteen weer uitgegeven. Aan mij heb je weinig besteed. Wat een geweldige heugen. heb jij, Chris. <laughs> <ja, Grace. laughs> nou, ik zou het niet gekund hebben, hoor. Knutselen aan bommen, terwijl je weet dat ze ieder moment kunnen ontploffen. Daarom ben ik ook opgehouden met het lezen van vervolle verhalen. Maar dat was niet altijd op windel. Het moeilijkste was af en toe die verdomde dingen te vinden. Er liggen nog heel wat blindgangers onder de grond. Hebben ze nooit allemaal kunnen vinden. Je zocht niet altijd op de goede plaatsen. Maar je werk, Rees. Je verlaagt de pijl voor onze conversatie. Jij kon Ik begrijp niet zijn? dat een bom moeilijk te vinden kon zijn. Sommigen wogen toch een ton. Moet je eens goed naar me luisteren. Als ze insloegen en niet ontploften... dan maakten ze geen krater. Oh, nee. De plaats van inslag kon heel klein zijn... En in haar zachte bomen was er dan niks te zien. Oh. Tja. En zelfs als je de plaats van de inslag vond, kon het toch een hele tijd duren voordat je de bom had. Ja. Zo was dat. En ondergronds, jongen... dan gleden ze zich zacht aan de kant uit. En bleven ver uit de buurt van waar ze erin gingen liggen. Allemachtig, dat heb ik nooit geweten. Ja. Op, uh, op een nacht lag ik in mijn kleine oude lege krippie... in dat goudwinkeltje te dromen dat Craze bij me was. Opeens... ...hoorde ik er einde van beneden komen. Ik dacht dat mijn laatste uurtje geslagen had. Recht voor me. Een enorme klap. Geen explosie. Alleen een klap. Het hele gebouw schudde op zijn grondvesten. Ik moet er niet meer aan denken. Een week lang hebben we gegraven en gevroed. Maar we hebben hem nooit gevonden. En waarschijnlijk ligt hij er tot op de dag van vandaag nog. En, en dat gebeurde buiten de goudkluis, zei u, sergeant? Ja. Hoezo? Is er een mogelijkheid dat we van buitenaf in die kluis kunnen komen? Ah, dat is gek. De muren zijn er een meter dik. Je kunt... Wat is het, sergeant? De buitenmuur. Waarom zouden ze die gaan versterken? Natuurlijk, natuurlijk. Die buitenmuur is een onlastkafwaardje geweest. Ze moesten hem vlug, vlug afmaken. Hij is wel heel sterk, maar niet half zo dik als de andere. Maar zouden we dat door kunnen? Met explosieven... Het zou er nog allemaal moeten gebeuren. En het is ondergronds. Ja. Je zou er een tunnel naartoe moeten graven. Jezelf naar binnen blazen, de alarmsystemen onklaarmaken... en dan door het politiekoord slippen. Dat is alles. En toch denk ik dat het ons lukt. En hoe? Stel u zich voor. Alleen maar voorstellen, hè? De werklui leggen als ze morgen aan het werk gaan... Uw oude onontplofte bom bloot. Nou, dat wil ik maar dat... zo onmiddellijk zouden doen. <laughs> maar wat voor planetje heb je? Nou, niet hier. Laten we naar de kazerne teruggaan. Uitstekend. Grace? Ja? Vanavond weet ik het jammer genoeg niet, meid. Moet terug naar de kazerne. Ik hou mijn ogen uit mijn hoofd. <laughs> Goedemorgen, meneer Robson. Ja, doe die deur dicht. Zeg, heb jij met het hoofdkantoor afgesproken... dat wij de volgende goud- en zilverzending voor Hammersmith opslaan? Uh, ja, meneer. Er zijn wat moeilijkheden met de kluis bij Hammersmith. dat is hun probleem. Wij kunnen het niet aannemen. Maar we hebben plaats genoeg, meneer. is geen kwestie van plaats. De verzekering dak drie kwart miljoen pond... en we zitten nu precies op de limiet. Oh. Slaan wij nog meer in, dan zitten we er boven. Ja, meneer. Jij kunt het hoofdkantoor zeggen dat als zij willen dat wij... Ja. Ja, wat is dat? Wat gebeurt er buiten? Ja, ja, nee, nee, nee, ja. Ach, Sir John Derry! Meneer niet kwalijk dat ik zo mee u binnenval? Ik ben bang dat er geen tijd is voor beleidsreden. Het gebouw wordt geëvacueerd. Het, het gebouw wordt wat? Twintig minuten geleden kregen we een telefoontje van uw werklaar. Ze hebben een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Het kan ook zijn. Als hij afgaat, neemt hij het hele gebouw mee. We gaan proberen hem ter plaatse te demonteren. Weet jij hier iets van, Bradford? Uh. Nee, meneer. Ja, Neem me niet klaar, sergeant, Maar ik kan geen risico nemen. Ik moet eerst met de politie in verbinding stellen. Die is er al. Luister maar. Ik herhaal. Er is in dit gebied een onontplofte bom gevonden. Er dreigt mogelijk een u, u moet dit gebied. U kan u maar een goeie raad. Geven. Ik herhaal. Wegwezen. We hebben geen dreiging. Dat moeten we doen, meneer Watson. Gaan Volg u Hier volgt de mededeling van de politie Meneer Robson, komt Rob, u maar Er is in staat gebied een oplofte bom Meneer, Meneer Robson, dood u Er dreigt mogelijk gevaar U moet dit gebied onmiddellijk verlaten Hier volgt de mededeling van de politie op de punt. weg Sergeant ja, Derry, derde verdieping is leeg, Sergeant. In orde, ja, ja, bent u zo. hier, Sergeant Derry? Dames en heren, vergeet. Me. Ja? Z Hoeveel tijd denkt u dat u en uw mannen nodig hebben? Ik wou dat ik het wist. De, de bom ligt moeilijk en hij zit muren vast. De Ach, zo. We, we proberen dan een gat naar het ontstekingsmechanisme te graven, maar dat zou wel eens flink diep kunnen liggen. Misschien een paar uren, misschien dagen. Als het dan toch moet gebeuren, dan hoop ik dat het u dit weekend lukt. Ik hoop dat ze dan werken de lichten uit te doen. Waar is Bradford? Alles materiaal van de fabriek is terug in de kluisbeleer. Ah, Uitstekend. Nou, ik denk dat we het vandaag wel gehad hebben. Zet het tijdslot op. Maandagmorgen, half negen. Ook voor elkaar. Eh, hoe ver zijn ze met de medailles gekomen? We zijn er al vijf uh, voor klaar. Als we maandag weer kunnen beginnen, dan krijgen we het voor elkaar. Goed, ze, als je het uh, klokslot hebt ingesteld, maak dat je wegkomt. Want de regels schrijven voor dat ik de laatste ben die het van verlaat. Er is buiten ook een wc, Jenkins. Laat ons nog niet allemaal wachten. Ik heb het gehoord. nog eens opstand mensen. Dank u wel. Zal we zijn er volgen, sergeant? Een beetje meer pit, je moet moeten ja, er nog ja. een heel end. Ja, corporaal. Corporal Fraser. Hallo, sergeant. Komt u ons een handje helpen? De meerdere levert de hersens, niet de spieren, corporal. Yes. Alleen zijn aanwezigheid al zet zijn mannen aan tot grotere inspanning. Hoe gaat het? Nou, niet zo gek. Het is makkelijker dan vrezen eigenlijk verwacht. We ja. Laten we eens naar de boom kijken. Zo, dat is niet gek. Wie heeft die gemaakt? Ik, ik heb dat gemaakt. Yes. Ja, maar die mee, jongen. Ho, ho. Alleen, hij moet nog een klein beetje meer achterover helpen. Ja, we zijn bezig. Nou, ik hoop dat ik er ook nog zo goed uitzie als ik bijna veertig jaar onder de groene zoden lig. <lacht> Die hoef ik niet van dichtbij te bekijken. Ja. Hé, hey, moet daar boven eigenlijk geen schildwacht staan? Nee, natuurlijk niet. Hoe minder mensen erbij betrokken zijn, hoe beter. Ja, dat vind Trouwens, ik... de politie okay. laat niemand door. Zeg, is uh, iedereen naar het gebouw? Iedereen. Het was zo ja. indrukwekkend. Geen spoor van Pandiek. Ik ben er trots op Britten zijn. He, he. Nou, nou, nou, nou. Zeg, eh, Suzant. Ja? Even uitblazen, hoor. We moesten ja, namelijk nou eens dus met dat het schutten op. beginnen. Met dat schutten, dat stutten. Met dat stutten. Ja. ja, dat is goed, ja. Stoppen, maar, sejant, zou u er van dat hout naar beneden willen gooien? Ja, dus ja niet je je op mijn kop, hè? Is dat alles wat je hebt meegebracht? Ach, dat is, dat is toch meer dan genoeg? Ja, Meent u het maar na. niet tegen mij, had. Die minder dan geen tijd hebben bij de kluis. Sezant, dat zwijt zo Nou, Eh. Ah, goedemorgen, oh. sergeant Pazelsen. Mooie dag vandaag, vindt u niet? Ik zoek sergeant Derry. Waarschijnlijk niet in zijn kantoor te zijn. Ah, voor de verandering hebben we eens werk voor hem gevonden. Hij is bij Consolidated Silversmiths. Waar? Oh, u moet er toch wel eens van gehoord hebben... dat grote witte gebouw op het industrieterrein in het eh. noorden van de stad. Oh, ja, dat ken ik. Wat doet hij daar? Een bom opgraven. Werklui zijn daar op een oude Duitse blindganger gestoten. En onze expert, Sergeant Derry, is hem aan het demonteren. Je hoeft om te wedden dat dat een koffie naar zijn hand was. <laughs> Hij meldde zich zo waar als vrijwilliger. Hmm? Consolidated silversmith? Mm -hmm. uh, die handel in edele metaal is het niet? De meeste dingen die we hier van dat spul nodig hebben, worden oh. daar gemaakt. Ik vraag me af of Sergeant Derry het ja. erg zou vinden als ik daar eens een kijkje ging nemen lijkt me fascinerend expert aan het werk te zien. weet heel veel wat hij doet. Nou, hij gaat er beter zelf even ingaan om het te controleren. Dat zou ik niet doen als ik u was. Dat is niet groot genoeg voor u. Denk om die zijkanten. Kom eruit, sergeant. De hele boel komt naar beneden. Mouwe jongen, het fijn dat ik niet zo slank ben als jij. Dat geeft niks, een zat. Nou. Hoe groot is de schade? Ja, dat kon erger. Sezant, als u iets anders te doen hebt, dan klaren Frezer en ik het een beetje ondertussen even. Hey, ik, ik help jullie. Alsjeblieft, Sezant. Uh, uh, Goed dan. Kom op, Frezer. Ja, Pak eens rip. Moeten die mensen niet wat meer naar achteren, inspecteur? Je hebt gelijk, Breffert. Agent! Ze staan nog steeds dichtbij! Ze moeten achteruit! De commandant komt hierheen, inspecteur. Ja, ik zie hem. Misschien kan hij ons vertellen of we vanochtend de productie weer kunnen hervatten. Die kluis staat toch op het tijdslot, niet? Nou, dan kunnen we de spullen toch voor maandag niet uitkrijgen, hè? Nee, meneer. Zeg, heb jij die uurloners niet naar huis gestuurd? Waarom? Uh, nee, meneer. Nou, ga ze alle vertellen dat ze voor eigen rekening zetten kijken. Ja, meneer. Je doet meteen de er een beetje uit. Ah, sergeant Terry, Zeg, ik moet. Neem me maar... niet kwalijk, meneer Robson, maar ik zou graag de inspecteur even willen spreken. Dat kan, sergeant. Hoe loopt het? Niet slecht. Het zal niet zo lang meer duren. Ik ben even hier naartoe gekomen om u te waarschuwen. We hopen over ongeveer 15 minuten met het onschadelijk maken te kunnen beginnen. Het is mogelijk dat u een harde knal hoort, maar dat is dan niet de bom. Dat, de, dat hoop ik. Het is alleen de lading van de ontsteker. Het is maar dat u erop verdacht bent. Dat is uitstekend. Ik zal straks een bericht om laten roepen. Als de ontsteking eruit is, kunt u de bom dan verplaatsen, neem ik aan? Ja. Is er dan nog gevaar? Explosieven zijn onvoorspelbaar. Speciaal als ze al langer op de grond hebben gelegen. Hm. Ik geef de voorkeur aan geen risico's te nemen hm. en de bom buiten de bebouwde kom te brengen. U neemt de noordelijke route de stad uit? Ja, daar zitten de minste bochten in. Ja. We hebben contact opgenomen met de verkeersleiding. U krijgt vrijbaan. Al het andere verkeer zal worden tegengehouden. Wat een suifers, inspecteur. Nou, ik ga er nou maar vandoor. Mijn mannen zullen niet weten waar ik blijf. Ik moet terug naar mijn ontsteking. Ik zou er nog voor geen miljoen met die willen ruilen, sergeant. Nou, ik laat het bericht omroepen hoor. En als ik nou drie kwart miljoen zeg. Tot straks, inspecteur. Gaat alles naar ben, sergeant? Nou, ik zei net tegen de inspecteur dat we hem over een kwartiertje onschadelijk gaan maken. En met een beetje geluk hebben we het over een paar uurtjes gehad. Jullie verdienen Adensie. stuk voor stuk een medaille. Met een beetje geluk krijgen we er een. Over ongeveer vijftien minuten. ...zult u een kleine explosie horen. Dat is de lading van de ontsteking en niet de bom. Er is geen reden tot ongerustheid. Attentie, attentie. Hier volgt een politiebericht. Wat is dat voor een politiebericht, corporal? Ze waarschuwen voor de grote knal die we gaan laten horen. Ja. Stel ze dus niet teleur, hè. Ga maar door met boren. Waarom ik kom eraan! Daar krijg ik de klem op mijn kaken van. Wat is hij aan het doen? Hij maakt de gaten voor de lading. U komt eigenlijk een beetje te vroeg zijn zand. Kunt u even helpen met de zandzakken? Koninklijke reglementen. Onderofficieren hoeven geen handarbeid te verrichten. Ze worden ook niet geacht opslagplaatsen van edele metalen leeg te roven. Nou, de politie is veel beleverder dan jij, korporaal. Ze gaan alle verkeer tegenhouden, zodat we vrij baan hebben. Het zijn bovenste beste kerels, dat heb ik altijd al gezegd. Ja. Pak die ladingen stevig in, Fraser. Dat je straks rijk bent, is geen reden om slordig te worden. Ik weet wat ik doe, Corporaal. We kunnen hem beter zijn gang laten gaan, zo ze Ja, niet. Je... Ik bespeur een tikkeltje irritatie. Oh. Gooit u die zandzak even op. Dat... Oké. Okay. Oh, wat, wat een gewicht. Waar heb je ze voor nodig? Orde van Vresel. Ze smoren het geluid en houden de luchtdruk tegen ze, zand Ik wil er in ene keer doorheen. Als je maar een goede reden hebt, ik verhelp. Wat is er? Zie ik er goed uit? Hoezo? Er staat een televisieploeg boven. Jongens, dit gaat de geschiedenis in als de misdaad van de eeuw. Drie kwart miljoen pond en hoogemunt goud en zilver op klaarlichte dag gegrapt. En met medewerking van de politie. Ach, het is werkelijk uniek. Het is uniek dat ze u werkend aantreffen, sergeant. Volgende zak graag. Wat oh, heb je er nog nodig? We gebruiken ze allemaal. We hoeven op dit werk niet te beknibbelen. Over een maand gaat je de dienst uit corporaal. Een oude man verdient een beetje inderdaad. Ach ja, ik had eigenlijk uw lichtstoel mee moeten nemen zeker. De laatste zandzak alstublieft. Ja, doe maar. Ja. Dank u. Ben ik blij dat het achter de rug is. Ik ben niet gebouwd voor dit soort werk. Wat ga jij met jouw deel van het geld doen, vrezen? U wilt hebben we de lucht in gaan, sergeant. Dan moet u nou tegen me praten terwijl ik die slachbijvers aan het verbinden ben. O, Sorry, oude jongen, ga rustig je gang. Ik neem aan dat hij weet wat hij doet, corporaal. Hij is de beste explosieve man in het leger. Nou, laten we het hopen. Zo. Dat was het wel, geloof ik. Dan moeten we alleen nog kijken op het werk. U en de corporaal gaan eruit en ik zeker man. Oké. Okay. Oké, okay, we zijn al weg. Daar komt die sergeant. Alles in orde, Ja, tientallen van u. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vijf, Ze komen eruit! Ik ben die kijker. Ja, een ogenblikje, meneer. Ik geloof dat er wat gebeurt. Ja, dat is nou precies waarom ik me hebben, Wil. Niet als alles voorbij is. Alsjeblieft. Nee. Twee zijn eruit. En daar is de derde. Ze gaan achter de wal liggen. Dan moet de ontploffing zo komen. Liggen! Allemaal Liggen! Dat is achter de rug. Wat is dat voor lawaai? Ik denk dat het al langer meer in uw kluis is, meneer Robson. De schok van de explosie door. moet het in werking hebben gezet. We het spijt me, maar verder dan hier mag u niet. Bent u inspecteur White? Inderdaad. Mijn naam is Paaslinson, militaire politie. Wij hebben telefonisch met elkaar gesproken. Ja, prettig kennis met u maken, sergeant. Niets aan de hand, hoop ik. Nee, nee, nee, nee. Ik wil alleen even met sergeant Derry spreken. Als u wilt, had ik hem even opgekomen. Nee, nee, dank u. Ik loop er wel even heen. Moet een verrassing zijn. Vooruit, sergeant. Als je me verteld hebt dat iedere zandzak die we erin stopte er ook weer uit moest, was ik op een strepen gestaan. Het zijn er niet veel meer, dat zeg je al de hele tijd mannetje, maar ik weet hoeveel ik erin gegooid heb. Het dak wordt een beetje wichkant. Hm, ik zal even gaan kijken. Ja, het is niet geweldig, maar het houdt wel. <tie> Dan is hij beneden zoveel stof en vuiligheid. Dat hij geen donders ziet. Ja, zo. Is het wel genoeg, Zand? Ik denk dat ik erna wel doorheen kan. Is het zeker? Heeft, hij weet wat hij doet. Ja, het is niet nodig de hele boel te laten instorten, omdat hij haast heeft. Het is wel goed, ik red het wel. Nou zullen we het gauw weten. Ja. Kom op, Slezer. Schiet op. Help hem even. Hij komt eruit. Ah. Ja. ja. ja. ja. In s' Zijn we er door of niet? Zijn we zijn er door. Zijn we hier soms naar op zoek, sergeant? Ja. Een paar goud? Vrezer, <laughs> je bent een kroonzinnig genie. <laughs> nou moeten we alleen maar even inpakken en wegwezen. Sergeant ja, Harry? Nee. Het is Parsonsen. Wat moeten we doen? Geen paniek. Jullie blijven in de tunnel? En ik zal proberen hem af te boeien. Sergeant Harry? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blijf daar! Ik kom naar de boven. Dat uh, hoeft niet. Ik kom wel naar beneden. Oh! Wat is er gebeurd? Tommen, een instorting! Vraag, help er! Pazesan! Pazesan, waar ben je? Hier! Beneden! Ik oh, oh, oh. kan van een niks zien. Alles goed met je? Nee! Er is iets op me gevallen. Ik geloof dat het die ellendige bom van jullie is. Nee, die van ons ligt hier. Kun je hem zien, vrezer? Wacht even, ik heb een zaklantaarn. Grote gode. Wat is er? Die bom, waar u veertig jaar geleden naar gezocht hebt. Ik geloof dat sergeant Parsons een net gevonden heeft. Nee, pas kijken. Ja, die omvang. Hij veel groter dan de onze. In ieder geval ouder. Blijf daar niet zo staan, jullie. Hou we eruit. Blijf doodstil liggen, jongen. Probeer niet te bewegen. Als dat verdomde ding de lucht ingaat, vertelt niemand van ons het na. Wat denkt u ervan, sergeant? We kunnen dan daar niet aan te liggen. Weet je, dit zou wel eens geluk bij een ongeluk met een poosje van onze nek. Ik ga naar beneden en bruts een beetje aan die bom. Terwijl jij en vlees Vrees de kruis leeg halen. Oké. Okay. En met een beetje geluk kunnen we dat toch voor elkaar krijgen. Laten oh, oh. oh. oh. oh. nou, we eens even naar je kijken, ah, ah, het, het is mijn been. Ah. Probeer je voeten te bewegen. Ah. Ah, ah, ah. Volgens mij is hij gebroken. Kijk ah, en let de ding niet van me afhalen. Liefd voordat ik zeker weet dat het veilig is. Heb je verstand van die dingen? Uh, uh, nee. Zo, afdeling ook niet hè? Ik zet de toverdoos even hier. Nee. Nou, laten we eens gaan proberen je kennis een beetje aan te vullen. Deze standaard of conventionele bom van jou bestaat uit een omhulsel. Dat is het stukje dat op je voet mee. Een ontsteker en een kleine overdrachtslading. Eh, wat, wat is dat? Goed zo, jongen. Je kan me alles vragen wat je maar wilt. Kijk, de ontsteker ontsteekt de overdrachtslading, die explodeert en dan detoneert de hoofdlading. Ah. Het gaat net zoals met een lucifer die het aanmaakhout aansteekt. En dat aanmaakhout gaat op zijn beurt de kool weer branden, ah. snap je? Ja, ik, ik begrijp het, ja. Ah, ah. Wat ben je nou aan het doen? Ik schraap het vuil eraf en probeer de ontsteking te vinden. Oh. Nou, ja, we wel een schoonere bom kunnen uitzoeken. Hm? Ah, daar is ie. Verstopte jij je voor, papi. Oh, die verrekte merktekens zijn onleesbaar. Ja, wat, wat, wat kan ik daar dan eens opmaken? Nou, wat voor ontsteking het is. Maar ik zal verder gaan met mijn opvoedkundige verhandeling. Oh. Luister goed. In het algemeen gezegd waren er twee typen ontstekers. Nummertje 1 werkte direct of met een zeer korte vertraging. En dat was dan het zogenaamde schoktype. En nummertje 2 was een tijdontsteker. Ja. De tijdontsteker werd geactiveerd door een klok die was afgesteld op een bepaalde tijd. Kun je dat volgen? Ja. Ja. Nou, die klok begon vrolijk de minuten weg te tikken tot de tijd om was. En dan! De schokontsteker werd geacht af te gaan bij een schok, zoals de naam al zegt. Maar soms deed hij dat niet. En soms gebruikten ze beide type ontstekers in één bom. Draai ik de af. Ah, moet je er nou zo hard op slaan? Als je je portant gebruikt, doe je dat zeker niet. Het is het slechtste wat je doen kunt. Maar met je voet onder zo'n ding zit, is nog net even slechter. Op een andere manier is er geen beweging in te krijgen. Dus, of ik zaag je been. Of, ik probeer het nog een keer. We gaan eerst op de harde toer. Je hebt gelukt. Ik geloof dat het lukt. Ja. Zo. De bevestiging is eraf. En nou eens kijken wat we hier hebben. En? Het is er even een schoktype. Huh? Ze activeerde de bommen vlak voor ze het vliegtuig verlieten door ze een kleine elektrische lading te geven. Oh. En die werd opgeslagen in een condensator en op het moment van inslag werd het circuit gesloten door een trilschakelaar. En af ging je bom. Oh. En soms, zoals in dit geval, mm. werkte het niet. Totdat het manieke van de explosieve opruimingsdienst komt opdagen en er een beetje aan gaat rommelen. Je ziet er niet altijd best uit. Hè? Ja, bij mij gaat het best. Schiet jij nog maar een beetje af. Zie je die twee draadjes? Ja, ja. Welke zou ik nou moeten doorknippen om het ziekt niet te onderbreken? ik de verkeerde? De onmiddellijke tijd. Ehm. Um, je lijken nogal een sportieve kerel, zus Jan. Jij mag kiezen. Linker... ...of rechter. Uh, Idioot! Weet jij dat dan niet? Dat <laughs> mag je toch niet zo dik, man. Dat uh. maakt niks uit. In dit soort condensatels blijft een laning geen veertig maanden goed. staan veertig jaar. Zolang ze langzamerhand net zo dood is die goede uitgestorven dodo. Nee, we moeten de hele boel eruit halen. En dat is een heel verraderlijk karwei'tje. ...loof je in het noodlot, zegt jou. Noodlot? Noodlot? Waarom vraag je dat nou? Weet je dat er verhalen verteld worden over de bom waar je naam op staat? Oh. Toen deze bom zo'n 8 of 39 jaar geleden gedropt werd... ...zat ik in die kluis een paar meter verderop. Oh. Als deze ontsteking toen gewerkt had, dan zat ik nu nou niet meer. En na al die jaren komen we elkaar weer tegen. Ik geef hem een tweede kans. Ja, hij zijn niet tegelijk aan praten en werken. Dan zou ik dolgraag willen dat jij werkte. Ik ben er op je zenuwen. werk. Uh. is bijna klaar. Uh. Uh. Nou, mm. sluit je ogen en bid. Want. Ah. Hij is eruit. Zult u maar even, volgende patiënt graag. Ja, Hou nog even een volkje uh. en loop vooral niet weg. Ja, ik ga even kijken wat mijn corporaal wil. We hebben het meeste eruit sergeant, maar ik vertrouw die tunnel niet langer. Nog één keer dat door en de hele boel kan naar beneden komen. Ik begrijp het. Wegwezen dus maar. Ja. Freezer! Ja sergeant? Laat de tunnel in instorten en doe de buiten in de lorry. Rijd dan hierheen, want ik heb de kraan nodig voor die ellendige bom. Is die veilig? Ja, ik heb de ontsteking en de lading eruit. Oude kennis roest niet. Hoe is het met sergeant Parsonson? <laughs> Probeer niet te lachen. Hij heeft zijn been gebroken. <laughs> Verzicht in de plooivrezer. Oh, pardon. We moeten er een beetje omschieten. Hoe eerder we hier weg zijn, hoe beter. En niet vergeten, een brede grijs voor de televisiecamera's als we wegrijden. Oh. Zo, daar ben ik weer. Uh, Wat was er? Een vent van de verzekering. Oh. Alsjeblieft nou. Oh. Weet je dat je een bom op je voet hebt? Ik word goed ziek van jou. Ja, sorry, kerel, sorry. Oh. We hebben je er nou gauw uit. De klaar is onderweg. Ja, dat, ja, dat is zo geduldig. Maar oh. oh. hey. ah, ik... Het hoopt allemaal over. Deetje achteruit, ja. Ho, ho, jongens. Dat is snel. Kallen hem Links, links, ja. Ho, maar dat is hem. Slij hem naar links. Hartje links. Hartje recht. Ho, hou eens op. Nou, zwaaien naar de mensen, jongens. Zwaaien en lachen. Lachen naar de tv-camera's. <laughs> Kijk die Robson eens zwaaien. <laughs> graag gedaan, meneer Robson. Wat een heel. <laughs> Ik zou die graag in zijn eens staan als hij maandag de kluis op <laughs> Ik geloof niet dat een klein beetje meer snelheid ons op dit moment kwaad zou doen, corporaal. Ja, het gaat, korporaal. Het kan nou wel wat langzamer. Want we stijgen haast op. Langzamer, zeg ik toch. Ik uit. Sorry, Suzanne. Ik wou alleen maar zo kan mogelijk de plink eind in de buurt zijn. Ik was zeggen want bij die schok het goud eraf, zou vliegen. Nou, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Fraser klemt zich daar achterin met alle krachten aan vast. Eh. Ik zal me pas echt veilig voelen als we vanavond op de boot zitten. Ik kan niet zeggen dat ik me daar erg op verheug. Dat stoombootje van jou is een stinkend oud kring. Ja zeg, we zouden natuurlijk ook de Queen Elizabeth hebben kunnen nemen. Yeah. Maar ik denk niet dat de douane ons je goud als handbagage zou hebben behandeld. Wat is dat? Het is vrezer. Nou, ik zal maar even stoppen om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Yeah. Wat is er aan de hand, Fraser? Sexant! Die bom! Moet dat ding tikken? Tikken? Wegwezen! iedere de greppel vlag! U zei dat u de ontsteking eruit had gehaald. Idiot ik ben. Ik had het moeten controleren. Er waren er twee. Jullie blijven hier. Wat gaat u doen? Kan je de boel stoppen door er een harde klap met een hamer op te geven? Neem geen risico sergeant. Kom terug. Is alles in orde, sergeant? Sergeant Barry, alles in orde met u? Ah, Tikken, De, de bom. Kalm, Ik moet naar de boom! Kalm aan, sergeant, kalm aan. Alles is in orde. U bent in het ziekenhuis. De... Ziekenhuis? U heeft enorm geboft. Een paar gebroken ribben... en een lichte hersenschudding. Dat is alles. Hoe ben ik hier terechtgekomen... Een van uw mannen heeft u binnengebracht. Hij maakt zich erg ongerust. Als u wilt, mag ik even bij u binnenkomen. Alsjeblieft. U kunt binnenkomen, maar niet langer dan een paar minuten. Hallo, Sergeant. Corporaal. Nou, ik heb het mooi in een sloep laten lopen. Het had veel erger kunnen zijn, Sergeant. Ja. Dat moet het vast zijn zeker als de politie ons te pakken krijgt. Kijk eens op neer in die kast liggen. We moeten hier zo gauw mogelijk weg. We, we, wat zit daar op, die pols? Handboeien. Oh. Ja, ze wachten buiten. Halve politiekorps kampt op het ogenblik de hele streek uit op zoek naar goud. Ja. Het ligt overal verspreid. De, het water loopt me in mijn mond. Nou, meekomen vooral de inspecteur wacht. Jan, dat u in staat om een verklaring af te leggen? Nee, dat ben ik niet. Ik ben gewond. Ik, ik, ik heb pijn. Ik, ik ben erg zwak door al dat bloed dat ik verloor Ja, ik hoor voor. Nou, tot ziens, jongen. Draag je mijn op de rechtszitting? Die halveren vast en zeker onze straf. Ik doe de groeten aan vrezen. Ja. Kijk uit. Opzicht. Nou, oh. Hij heeft er gebroken mee. Zo, een vriend van u, om uw gezelschap te houden. Oh, zo, sergeant Terry. Paarsesum. Oh, nee. Agent, ik voel me een stuk beter. Breng mijn kleren. Ik ga met David u mee. Ik leg op het bureau wel een verklaring af. Zuster, wat is mijn broek? Zuster! Je hebt geluisterd naar De Blindganger, een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield en in de vertaling van Loes Moraat. De rolverdeling. Robson, Wim Hodders, Bradford, Ad van Kempen. Corporaal Stringer, Wim de Meijer. Soldaat Fraser, Ben Hulsman. Kapitein Moore, Paul van Gorkum. Coronel Bellevue, Johan Sierach. Sajan Pasensen, Hans Karsenbarg. Grace en een dokter, Joka Rijtsma Hagelen. Waard en een inspecteur, Frans Koppers en Sezian Derry, Wim Wama. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Raymond van Marseveen, regie, Eero Muller.